9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft acht medewerkers geschorst of buiten functie gesteld. Ze zouden in hun vrije tijd harddrugs hebben gebruikt of in bezit hebben gehad. Ze worden verdacht van plichtsverzuim. De acht agenten zitten voorlopig thuis in afwachting van een onderzoek. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of de acht zaken met elkaar samenhangen. Een politieman uit New York is na vijf jaar alsnog ontslagen... vanwege de dood van Eric Garner, een zwarte man. Garner werd in 2014 aangehouden omdat hij illegaal sigaretten verkocht. Hij verzette zich en werd door de agent in een wurggreep genomen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zaak leidde tot veel beroering in de VS... en op sommige plaatsen braken rellen uit... Eerder deze maand leidde een tuchtzaak tot het advies de agent te ontslaan. De korpsleiding heeft dat advies nu overgenomen. Voor een strafzaak is er niet genoeg bewijs. De hoogste baas van de federale gevangenissen in de VS is ontslagen... vanwege de dood van Jeffrey Epstein, de multimiljonair... die werd verdacht van mensenhandel en kindermisbruik. Epstein pleegde ruim een week geleden zelfmoord in zijn cel. Hij werd onvoldoende in de gaten gehouden... omdat de gevangenis kampt met personeelsgebrek... De twee bewakers die Epstein hadden moeten controleren zijn met verlof gestuurd. De locatiedirecteur is overgeplaatst. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK in België opnieuw niet weten te winnen. De tweede groepswedstrijd tegen Spanje eindigde in 1-1. Het enige Nederlandse doelpunt werd in de zesde minuut gemaakt door Kaya van Maasakker. Een minuut later schoot Spanje de gelijkmaker al binnen. Zaterdag bleef Oranje tegen gastland België ook al steken op 1-1. Woensdag spelen de hockeyvrouwen hun derde en laatste groepswedstrijd tegen Rusland. Het weer. Steeds meer opklaringen, maar lokaal nog kans op een bui. Minima vannacht tussen 11 en 14 graden. Morgen periode met zon, maar ook stapelwolken. En in het noorden mogelijk een bui. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 ...is de aanleiding geweest om dit te draaien. Dat heeft alles te maken met een foto die Rikke Koorswagen... ...afgelopen week heeft gedeeld op Facebook. En dat deed mij sterk herinneren aan jeugdsentiment. Want wat is het geval? Rikke en Elma die wonen niet meer tegenwoordig in, in Rotterdam. Nee, ze zijn verhuisd naar Apeldoorn. En op een gegeven moment dachten ze van het is mooi weer. We gaan lekker met de kinderen naar het bos... En in het bos, daar is een waterval. En daar liep de kleine koerswagen gewoon lekker een beetje doorheen te banjeren. De Loenerse waterval. En als er iets is waar Jaapie Koper als klein jongetje ook in gebanjerd heeft... dan is het dan in de Loenense waterval. Dus dat was de reden waarom ik de halfway station heb gedraaid. De Great Beyond. Uh, de link met uh, natuurlijk uh, de grote stappen... en uh, de sprong uh, in het onbekende wagen. Dat, uh, dat is een beetje waar het eigenlijk over gaat. En daar handelde eigenlijk min of meer het uh, verhaal een beetje over... wat ik van de week heb uh, gedeeld. En ik kreeg ook uh, uh, bijval van uh, Rick zelf. Dus dat is altijd wel leuk uh, en mooi meegenomen. Bovendien, als ik ooit in de buurt ben... staat het bakkie koffie gewoon in ieder geval bruin... Uh, om uh, daar binnen te komen bij Huizen Dus dat... ...is in ieder geval in de pocket. Uh, dat uh, zeggende is niet alweer... ...het uh, tweede uur van uh, deze Alternative FM... ...waar het uh, allemaal weer in de teken staat... ...van uh, de muziek. Want het is een reguliere uitzending. En uh, dus kunnen we ook weer een beetje... Ook ...wat uh, ja, actueel materiaal draaien. Want het album... ...Inertia is uh, uit van Michel Hebben. Hij heeft een... Uh, ...ja, heeft een interview uh, gehad... ...met uh, Hans van der Maas. Met, uh, die kennen we van Quiet Quiet. Daar heeft... Uh, Volgens mij, net in het afgelopen uur, Eden en The Wild ook iets mee te maken gehad. Dus dan weet je ongeveer wel in welke hoek de wind een beetje zit te waaien. Uh, maar die Hans van der Maas die heeft een, een leuk interview uh, gedaan met Michel Ebbe En uh, daar uh, natuurlijk gesproken over de, de stukken die op Inertia staan. Zoals bijvoorbeeld dit nummer. The Stories of the Immigrant's Wife van Michel Ebbe. Time. But for who were the songs she sang in the morning? But who were the tears at night? For who was her silence, her anger, and wishes? And do wishes come true? For the Die boy je moet laten staan Hij lijkt een engel maar een duivel in skies. Hij vreet je op met huid en haar Hij pakt en hij grijpt maar belt je nooit terug Hij vrijt en hij feest erop los Hij lacht en hij kijkt maar is alweer geplucht En ja wie is de kloos Hij ziet feestjes in de zee Nooit terug, hij vrijt en hij feest erop los. Hij lacht en hij kijkt, maar is alweer geplukt. En ja, wie is de kloos? Hij ziet Feestjes in de zee. Fietsjes in de zee, Hij krijgt die geluid Hij ziet feestjes in de zee Ik denk dat er een, ergens een restaurant is uh, die uh, niet blij met mij is. Uh, wat dat betreft. Want ik zit ze uh, constant te taggen in het uh, bericht. Vroem! Met uh, dubbel, uh, de 3-dubbel-M. Uh, ze hebben volgens mij helemaal nog geen uh, Facebook-pagina. Maar dat uh, neemt niet weg dat het heel erg leuk is. En uh, ik moet dan ook uh, de vraag uh, Ja, er werd mij de vraag gesteld. Het is niet helemaal alternatief. Maar wat de hek zeg ik uh, op een gegeven moment tegen een van de, de betere. Ah, is nee, in dit land. Want die kwamen mee en uh, ik zeg, nou, uh, dit, uh, dit is wel bruikbaar. Maar uh, op dit moment uh, zijn ze nog uh, bezig om het uh, materiaal bij elkaar uh, te halen en te harken. Uh, zo af en toe komt er gewoon uh, iets nieuws uit. En dit is het, uh, het eerste materiaal. Dus ik ga ervan uit dat er straks ook nog wel wat meer gaat komen. En uh, dan uh, zullen we ook hier uh, gerust een, uh, een optreden tege tegemoet mogen zien... als het gaat om uh, visjes in de zee. En een van de twee leden, die kennen we uit de Voice of Holland. Het is hetzelfde domein waar onder andere ook uh, Colin Hoeve deel van uit heeft uh, gemaakt. Namelijk Mariet van der Brand. Die was nog niet zo lang geleden, ik geloof in juni... toen uh, onze vriend Margus van Dam en... Sportheiluiten een uh, verbinding hier tot stand uh, wisten te brengen. Hè? En dat, uh, dat was nog uh, eigenlijk best nog wel grappig toen. iemand die had even knutselen. Ja, er was een kabeltje kapot gereden van de, de vrienden van Zandvoort uh, live. En op een gegeven moment uh, toen zeiden jullie: van dat gaan we nog anders oplossen. Ja, ja, nou ja ze, ze hebben wel geprobeerd een kabeltje neer te leggen. Maar die mensen rijden blijkbaar aan de boulevard zo hard. En zo lomp over dat zebrapad dat die kabelen kort aan het ja, rijden ja. waren. Dus. Ja. Uh, de de, de eigenaresse van, uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, het Wapen van Zandvoort, Brigitte van Eijck, die was nog uh, derse duivels ik denk, ja, die energie kun je maar beter ergens anders in steken. Over lompheid gesproken. Die mensen denken dus echt dat daar al het Formule 1-circuit in Zandvoort is. Maar goed, dat is het dus niet. Laten we hopen dat dat binnenkort dan een klein beetje normaler wordt. Ja, ja nou ja, het, het festival op zich was wel leuk. marjet van der Brand was ook aan tafel geweest in het programma wat... Zandvoort op zaterdag eten. En toen mocht ik dat voor die ene keer doen. Dus dat uh, was al uh, helemaal leuk. En ja, dat was wel grappig. Als je het dan op een gegeven moment uh, een van de twee leden van uh, dit project aan tafel uh, hebt. Daarvoor hoorden we trouwens uh, Michel Ebbe. Met uh, nog een. Uh, een een nummer, Inertia. Nou, niet, Inertia is het album. Uh, the Stories of the Immigrant's Wife. Nou, ik heb het donkerbruine vermoeden... dat dat een beetje op zijn wederhelft uh, slaat. Namelijk De Met. Daar is hij mee getrouwd. Uh, dat, uh, dat is uh, wel grappig. En ik, ik heb hem laten vertellen... dat ook Rick Korswagen, die we helemaal aan het begin van dit uur hebben gehoord... met Halfway Station... Hij zelf was niet uh, te horen als het gaat uh, met de vocale bijdrage. Want dat heeft hij overgelaten aan zijn meisje. Um, heeft hij bemoeienis uh, volgens mij gehad met uh, dat album van, uh, van Michel Heber? En als het allemaal een beetje mee zit, komt Michel ook uh, deze kant op. Dat zal ergens in november gaan gebeuren. Dus dat uh, komt nog allemaal wel. Nu, weer tijd voor uh, het stevige uh, materiaal hier bij Alternative FM. Dus zet je maar schrap. Beetje Ramones-achtig. Ik heb het over Shameless en Beat Up Guy. Dat wij van die brave jongetjes zijn. En denken ze nou, ze gaan toch alleen maar een beetje de folk, de indie en al die binnen op. Nee, we houden ook nog wel eens een beetje van onvervalste rock and roll. Dus uh, wat dat gaat, uh, doen we dat uh, graag. Beat up guy was uh, een beetje punk. Ja, dat kun je dat wel een beetje uh, vergelijken. Shameless was dat uh, met, uit Nijmegen. En Daarachter Penelope uit Amsterdam. Jazekers, uh, Want ik heb me weer laten vertellen dat. Uh, uh, Penelope bezig is weer met nieuw materiaal aan het uh, maken dus uh, we zijn er weer super nieuwsgierig naar, naar uh, met het onvervalste stemgeluid van Vicky van Zijl uh, Superstar Idol dat gaat natuurlijk over al die talentenjachten waar wij uh, mee doodgegooid worden op de commerciële zenders uh, alsof we er uh, niet genoeg van hebben. En daar ging dat nummer dus een beetje over. Uh, nou, uh, vorige week uh, was het een beetje de doof. Wat uh, betreft uh, Walking the Shee En Marcus, jij vindt dat uh, zeer smakelijk muziek, denk ik. Ik vind het uh, aparte muziek. Aparte muziek. Ja, ik vind het ook wel fijn om naar te luisteren. Uh, ja, maar, uh, toch toch wel. Zeker weten de categorie apart. Apart, maar in de positieve zin van het woord in, natuurlijk. In de positieve zin, uiteraard. Ja. Want uh, straks uh, moet je oppassen dat je niet door Marlene Scherps achterna wordt gezeten. En dat je het belandt op de motorkap. Want, ja, ja. <laughs> want als we hier uh, een paar van die uh, vervelende nare woorden in die richting uh, gaan uh, noemen. Dat, uh, dat is niet de bedoeling. Bovendien, Marlene is uh, afgelopen zaterdag bij onze collega's van de Goedemorgen Antwoord uh, geweest. Er is ook nog een stukje gespeeld. Uh, dus ik heb nu al een beetje aan Marlene gevraagd. Durf je de uitdaging aan om nogmaals hier binnen te komen? Nou ja, dat moet nog even het antwoord uh, schuldig blijven. Dus uh, wellicht dat we er uh, nog uh, kunnen strikken hier in, uh, in, de, in de studio. De laatste keer was uh, met godsworst. Nou, toen uh, stond je ook met vraagtekens. Ik zie die vraagtekens nog boven je hoofd hangen van... Uh... Komt dat wel? <laughs> Ja, het kan Dat maar was niet. Uh, maken, want uh, je was, hoort ze toch niet. Nee. <laughs> <laughs> ze hadden een complete uh, in uh, installatie hadden ze meegenomen. Uh, je hoorde alleen maar een tik van de computer uh, op de drums. Hè? Dat was gewoon tik-tik. Maar als je de koptelefoons op had, dan hoorde je een geluid. jongen. Dat was je echt helemaal. Maar goed, uh, daar een beetje op diezelfde leest uh, voort te gaan, iets in een wat lagere versnelling, is. Uh, Walking the Shee, uh, wiedergood good hebben wij uh, omgedoopt tot uh, eigenlijk de uh, single. En dat is ook een uh, bepaalde reden. Dat heeft alles uh, te maken dat uh, uh, Marlene Sherps uit de antwoord komt. Maar degene die daarbij ook uh, te horen, Lea Bos, uh, hetzelfde verhaal. Kortom, wiedergood good van Walking the Shee. the future the past went slow you relied upon what your mother told The time you fought In my pockets and my second hand shoes I look my best in my bathrobe And I know it's the truth I thought I'd ride you a good love song All I got is left leftover blues With my hands on your chest And my I was on the prize. I feel this fever burning up. and know it is no surprise. I had it all. Oh God, I hit my fun. tussen uh, bijvoorbeeld Walking the Sea en Catskills... een beetje in elkaars uh, verlengde. Omdat het, uh, nou ja, dat heeft een beetje ook uh, muzikaal uh, te maken. Waar uh, Wies de Louise toch uh, de iets wat subtielere aanpak kiest... Uh, uh, is het toch wat uh, Marlene Scherps uh, wat, uh, wat grover uh, uh, in, het, uh, in het verhaal zit. Maar goed, de smaken verschillen. Maar wij vinden dat uh, leuk, dus dan uh, draaien we het ook. Uh, Wie de Goed was uh, echt zandwoordsmateriaal... Twee derde sowieso. Uh, want uh, Lea Bos, uh, die er ook op uh, te horen... die komt ook uit uh, Zandvoort. En Marlene, uh, die kennen we natuurlijk ook... Uh, vanwege haar beeldhouwwerk hier in dit uh, dorp. Dus uh, wat dat er gaat, is het uh, niks nieuws onder de zon. Kunnen we toch uh, stellen dat we hier een uh, muzikaal dorpje hebben? Dat noemen we dan ook nog Wendy Moore, Bas Romein... Ruud Houweling, Koen Alvares, uh, Afijn, noem ze maar op. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld onze gitarist... Jurjaan Kurperzoek van Operation Hurricane... Ook Zandvoerts inbreng. En onze allergrootste vriend op de trommels... die af en toe ook nog wel eens te horen is... tijdens een reeks concerten in het land... is René van is een drummer bij Doe Dus wat dat er gaat zijn we best wel redelijk muzikaal aangelegd... in dit gat, om het maar zo te zeggen. Daarvoor hoorden we dus, dat zei ik dus al... nam Walking the Sea en daarachter dus Skills. Uh, juist, dan deze. Uh, dat is ook weer een beetje, het, uh, beetje rauw. En uh, leuk is het zeker. Jet papillen met In Solitude.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 For the answer if my prayers denied A disgrace for the lonely father That's Mr. Divine Damn. I'll crash down Planet of Solitude We hebben gedraaid uh, deze Nazica met All I Do. En daarvoor worden we je jet uh, papillen met uh, Insolitude. Het uh, bracht de tijd op uh, bijna, nou het is iets uh, later dan kwart voor tien inmiddels. Uh, dit zijn de mensen van wie wij altijd het uh, materiaal uh, krijgen. Johannes en Olga Taal. Maar uh, dan onder trip to Dover. Beetje electro, beetje punk. En dan krijg je een mooi uh, samenspel. Albert Juliet. was dit uh, een van de nummers die wij heel veel gedraaid hebben bij Alternative FM. Want het uh, was uit het jaar 2018. Tols met knopen, zeven knopen is het wel te verstaan. Uh, echt een uh, song die je zou kunnen verwachten uh, bovenin in het uh, noorden van Nederland. En dat klopt ook, want hij was afgelopen weekend samen dus met uh, bijvoorbeeld Ivy, Elineman, Colin Hoeven en ook hijzelf. ...te zien en te beluisteren tijdens de Horizon Tour. En deze nummers die pasten daar natuurlijk uh, duidelijk bij. Het is uh, tijd om uh, gedag te zeggen. Dus dan uh, haal ik uh, grote vriend Marcus van Dam erbij... ...en dan zeggen wij in koor tot, tot volgende week. week. Uh, want dat uh, kunnen we weer uh, doen. Straks hebben wij uh, weer vader Veugen... ...met een uh, nieuwe aflevering van Peaceful Radio... Uh, dat uh, is uh, gewoon uh, de afsluiter van uh, deze donderdag. En ik zei al, we hebben er nog eentje. En uh, dat is eigenlijk al een single die al een tijdje uit is. Maar het album nog niet. En dat, houd, uh, dat album dat heet Loud and Shameless. Daar is hij weer, Shameless. Maar dat is in een titel van No Soyo. En No Soyo kennen we nog met uh, Donata Kramars, Die eigenlijk uh, de band heeft al opgericht... En Donato Kromars heeft in het verleden natuurlijk nog deel uitgemaakt uh, van Uberich. Het samenwerkingsproject uh, wat, uh, wat ze hadden. En ze hebben er ook in 2012 nog zelfs de grote prijs van Nederland bij de bands gewonnen. Uh, niet alleen met Marnix Donnerstein, maar ook met Chris Kok. Um, dit is dus vooruitkomend van uh, dat album het uh, nummer Highness. En die ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. Tell I stood up for myself, oh I am such a bitch En volgende week zijn we aan Every time that you hate fireworks in your brain, you feel no pain Cower up in your towel, tell yourself that you're hot shit Wa-oh, wa-oh, wa-oh, -oh, it's only at the top you see Wa-oh, wa-oh, wa-oh, -oh, but you would never wait for me Enjoy, your highness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 When I rise up again, I am brighter than before. oh oh oh oh it's so lonely at the top, you see. oh oh oh oh but you would never wait for me. It's so lonely at the top, but you could never